20 valers en 3 nieuwe binnenkomers hebben we gehad. De drie platen die eruit zijn zijn van Broke Fraser, Something in the Water, nou 17 en 16 weken voor Bruno Mars, Mary You. En ook 16 David Guetta, Nicky Mie en Turn Me On. Snel zeggen dat Isadel, hardturning tables gaan 11 plaatsen omhoog. Snel stijgen Rihanna en Colvin Harris, Wee van Clave, 15 plaatsen zakken die naar beneden. En Godzilla Kimbra, somebody that I used to know met 18 weken alweer het langsgraveerd van allemaal. Kijk bij de geschiedenisboeken 6 januari komen bij 1563 Paus Piers IV die uh, creëert twee nieuwe kardinalen.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 Niet betrouwbaar, maar wel of jeel. In van Dam. In handen van je landen be cool. En de Crystal Waters. <tosses> le bam. You are is it a simple yes? Cause if you have to think, it's fucked A songwriter van de Snow Patrol. De mannen stonden met This is Everything You Are deze week op 15. Komend vanaf 7. staan we al 12 weken in lijst in de voorjaar. London Be Cool in the Crystal Waters. A lab in de zevende e week omhoog van 19 naar nummer 16. Even kijken. Ik heb voor jou staan De dame die het het beste gedaan heeft van allemaal. Vanaf week 51 voor het jaar tot week 1 van 2012. Dus twee weken tijd. Heeft zij 11 plaatsen winst geboekt. Zij heet Adele. Zij heeft een single die heet Turning Tables. En in 5 week dat ze in de lijst staat, gaan omhoog van 24 naar nummer 13. Dfmsantwoord.nl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 Zo van 15 naar 17, Birdies. Skinny Love. The London be cool in the Crystal Waters. La bam doet wel goed. In de zevende week gaan ze drie plaatsen omhoog naar 16. Snoop 12, This is Everything You are 12 in lijst van 7 zakken naar 15. En Lady Gaga, you and I. staat 11 weken in lijst en zak van 10 naar 14. Adele met hard turning tables doet het goed in de 5 week van 24 naar 13.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 Jason de Rulo en A fight for you. In de negende week gaat hij hem ook van 12 naar 6. En daarvoor Affici Levels ook 9 weken. Die halveren ook een plek, want vorige week nog 14. Deze week alweer 7. Cause a party ain't a party till you ride all through it. End up on the floor, can't remember you clueless. Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, tumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me, liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you was fired till I'm in? I like got my homie, Tyo, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave this. Wasted, so irrelevant.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 Geen Top 3 voor Rihanna, you're the one, maar van 13 naar 4 toe in de achterwijk, Dat doet ze wel goed. En de voor tire cross en uh, flowrider, daar denk ik over. Ook achterwege in de lijst. We gaan hem over van 10 naar 5. En Katy Perry staat wel in top 3, the one that got away. After high school, when we first met.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 Sentimentele zingel met haar mooiste stem. dit is videogames. Open up a beer and you say, over here and Dat is